ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel ouders durven problemen bij de opvoeding niet meer aan te kaarten... bij consultatiebureaus of de jeugdzorg. Ze zijn bang dat ze bekend komen te staan als slechte ouders. Dat zegt de website Ouders Online... Na de kritiek dat de problemen met de gedode peuter Savannah te laat waren gesignaleerd... is de jeugdgezondheidszorg volgens de site doorgeschoten. Sommige hulpverleners zien ouders met opvoedproblemen als potentiële kindermishandelaars. Ouders Online krijgt naar eigen zeggen een paar keer per week hulpvragen van wanhopige ouders... die niet meer afkomen van een onterechte beschuldiging in hun dossier. De crimineel Michael Snow zegt dat hij zich vanochtend gaat aangeven bij de politie... Volgens een advocaat wil Snow niet langer leven als aangeschoten wild. De man van 36 werd gezocht voor de moord op een rapper van 19... afgelopen jaar in een speeltuin in Amsterdam. De politie had Snow op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. De Telegraaf had vanochtend een interview met de crimineel. Daarin erkent Snow dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de rapper. ING heeft in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar weer verlies geleden. Na twee kwartalen met winst boekte de bank en verzekeraar nu een verlies van 712 miljoen euro. ING moest op last van Brussel honderden miljoenen extra opzij zetten... voor de Amerikaanse hypotheken. Ook gaat het faillissement van de DSB-bank tussen de 200 en 300 miljoen euro kosten. De banken moeten de spaarders van DSB tot 100.000 euro vergoeden. De gemeente Den Haag neemt de hypotheek over van huiseigenaren... die hem zelf niet meer kunnen betalen... De gemeente koopt de hypotheekverstrekker uit door de executiewaarde van het huis te betalen. In ruil daarvoor moet de verstrekker de rest kwijtschelden. Volgens de gemeente zijn hypotheekverstrekkers enthousiast omdat ze meer krijgen dan bij een executieveiling. Daar wordt meestal zo'n 70% van de executiewaarde betaald. Een van de voordelen is volgens de gemeente Den Haag dat huizen minder snel in handen komen van huisjesmelkers die vaak op executieveilingen hun slag slaan. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden bewolking, gevolgd door neerslag. In het zuiden vooral regen met temperaturen boven nul. In het noorden sneeuw, daar blijft het rond het vriespunt. Dit was het NOS-journal.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 Is it here? No, it don't come here no more. But well, I tell you what, I saw here. you. He was sitting behind us down at the back.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 Zie je hem in Zandvoort en jij bent erbij. Ik denk nog steeds dat het kan, iedereen naast elkaar, soms. Droog